Veel Egyptenaren vinden dat hervormingen te lang op zich laten wachten sinds de militairen de macht overnamen na de val van president Mubarak. De politie zette op het Tahrirplein traangas in en schoot met rubberkogels. Enkele politieouders gingen bij de confrontatie in vlammen op. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de politie buitensporig hard optrad. Volgende week zondag zijn er in Egypte verkiezingen, de eerste democratische stembusgang in de geschiedenis van Egypte. Seif al-Islam Gaddafi zal in Libië een eerlijk proces krijgen. Dat heeft de Libische interimregering gisteren beloofd aan het buitenland. De regering vindt dat het Libische volk het recht heeft Seif zelf te berechten. De zoon van dictator Gaddafi werd gisteren een maand na zijn vaders dood gevangen genomen. Dat gebeurde in het zuiden van Libië waar hij onderweg was naar Niger. Het internationaal strafhof heeft gevraagd om de uitlevering van safe. Hoofd Hoofdaanklager Moreno Alcampo gaat komende week naar Tripoli. In de poging hem uitgeleverd te krijgen. De Tibische minister van Justitie heeft al gezegd dat Safe in eigen land de doodstraf kan krijgen. Dan het weer, nevelig en mistig. Op veel plaatsen minder dan 200 meter zicht, minima van min 2 graden. Overdag in het zuiden zon, in het noorden kans op mist. Het wordt later vandaag zo'n 8 graden.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 Ritme van Zandvoort, op 106.9 FNFM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 And you were bleeding all over the place, and I rushed you out from the hospital. Do you remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought it was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. And I never told you to rest now. Oh <laughs> Dat